Achterwachtmoment bij het Televisie Journaal. Het Belgische bedrijf Bipost blijft aandringen op een overname van PostNL. Ook al heeft de Nederlandse concurrent dat twee keer afgewezen, de Belgen willen de mogelijkheden voor een overname opnieuw bekijken, schrijven ze in een brief aan het bestuur van PostNL. Bipost -post wil graag met de bestuurders praten over de overnameplannen.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 There's a brighter future For you and me For you and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 from the sea yeah. Cannot believe how much you've grown Sure there's a brighter future for you and We zijn van die dagen dat je dan uh, net uh, een octopus uh, bent en dat je dus van alles en nog wat moet uh, doen om het uh, een beetje de gast naar de zien uh, te maken. Maar uh, gelukkig, die is er ook. Dag uh, Julien. Hey, goedenavond, hallo. <laughs> ja. uh, voor de mensen die uh, niet weten wie Julien is, nou, hij is van Kit, Kit Harlekin. Ik zou bijna zeggen Kit Grauw. <laughs> <laughs> dat is natuurlijk niet zo. Nee. Kit Harlekin, uh, ja. dat, uh, uh, dat was nog niet zo gek lang geleden dat jullie uh, uh, de, uh, het album hebben uitgebracht, toch? Nee, 13 uh, oktober heeft het album uitgebracht. Ja. De, de derde plaat alweer. Zo. Even voor de mensen thuis die zeggen van... wat had je dan als eerste gedraaid? Nou, dat is One Clueless Friend... Uh, samen met Dick Wakman, Anton Leijdekker en uh, Martijn van Waveren. Dat, uh, ja, dat zijn eigenlijk uh, een beetje de, de drie. Nou ja, hoewel. Niet helemaal waar. Maar goed, uh, er zitten er nog meer omheen. Uh, maar Dick zit in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Dus uh, vandaar dat ik uh, als plofte mm -hmm. maak schuld. Dus ik moet hem draaien. From the sea, dus... Uh, dat uh, moest ik even nog even afkloppen 13 oktober zei je dus al uh, ja. Dat was de dag dat wij hier uh, Dandelion in de studio hadden Want die had ook wel een album uitgebracht okay. Iets tevoren iets nog uh, Dus ja, dat, dat, dat ging niet helemaal samen Want uh, Dandelion maakte een beetje Crosby, Stills, Nash Oh, en andere muziek uh, dus dat, uh, dan, uh, ja, dan kan ik uh, wel leuk uh, uh, het uh, verhaal van jou er even tussendoor doen. Maar ik denk niet dat het helemaal nee. overkomt. Dus uh, dat, uh, dat was uh, de dertiende. Maar uh, die heb je inmiddels achter de rug. De ja, die was, was een release in Rotterdam. Uh -huh. Een Rotterdamse band. Dus ja. hebben we toen daar uitgebracht. En uh, sindsdien zijn we de platen aan het toeren. Ja. Uh, met uh, hele succesvolle shows. Toe, dus, ja. uh. De derde alweer. Derde alweer. Ja, Je had eerst een EP? Ja, toen, ik, ben, toen... ik kom nu al sinds de EP. Sinds de EP? Sinds, sinds de EP. De EP kom dat ik hier wel, ja. dat dus al dus We hebben dus... de EP, het vorige album, Wired. Fixen nu... stond daar onder andere. Ja. ja. Uh, speel je nog als ik. Uh, speel je die nog? Ja, die, we, vandaag hebben we weer gerepeteerd. We hebben maandag een belangrijke show. Is... Dus, yeah. en dan, uh, dus wij, wij repeteren die song nog steeds, wat heel goed in de set past. Okay, en altijd top. goed wordt ontvangen, dus yeah. het blijft erin. Ja, dat lijkt is, dat is, dat me wel duidelijk. Want anders dan. Uh, <laughs> er, moet, er moet wel wat gebeuren. Um, we gaan zo natuurlijk weer even verder praten. Doen we, uh, doen we uiteraard. Maar ook met de, met de muziek die uh, van het album afkomstig is. Want dat, uh, dat is wel. En uh, eromheen zit natuurlijk ook uh, muziek. Die er een beetje in past. Ja, want we kunnen natuurlijk niet met de uh, uh, ja, uh, birds and the bees nee, en zo maar op een beetje gaan komen. Dat lijkt me niet zo verstandig. De buik erin. Uh, Echo Movis. Maar die hebben al ergens een, uh, een plekje gehad bij de muziekminuut van de wereld draait door. En dit was waar het mee begon: Mexico. Het was hem dus, Age was dat van Kid Harlequin. Nou, zeg het maar, had je jeuk toen je dit nummer schreef of niet? Nee, nee. nee? nee geen jeuk. Nee. <laughs> maar als ik toch op een gegeven moment even naar de song inhoudelijk zit te luisteren, ja? dan merk ik van: het, is een, het gaat over een relatie, het is voorbij. En het enige wat ik er over hou, is misschien eigenlijk nog een, een stukje jeuk ergens en dat is het. Is uh, dus is in de buurt of een uh, kom ik het uh? uh, yeah. nah, is, is nog niet een relatie tussen twee personen. Ik denk dat het uh. een relatie is met, met iemands een uh, innerlijk uh, Hmm. Uh, verstrengelingen, ja. zeg maar. Dat, dat, uh, dat, daar zit het verhaal mee eigenlijk in. Ja. Dus dat is een soort van relatie waar wat haatliefde haat-liefde is. Wat hij ook ja. niet kan loslaten, maar waar, waar, die ook niet, waar die ook wel last van heeft. Zeg maar. ja, ja. Dus dat is een beetje maar... Een, uh, en dat is eigenlijk die, die jeuk waar je niet bij kan. Ja, ja, ja, ja Die jeuk ja, ja, waar je ja, ja, kan ja, ja. krabben. Dat is waar ja, dan dat... de jeuk tussen je oren eigenlijk. Ja, ja, ja. Waar je ja. niet kan krabben. En dat is eigenlijk dan... Uh, yeah, you are the itch in my brain. Ja. Dat is een, uh, iets waar je niet bij kan, maar waar je wel last van hebt. Maar ja. waar je ook geen afscheid van kan nemen. Dus dat is eigenlijk gewoon... Uh, de, de song en natuurlijk op. Ja, want uh, dat vond ik... Uh, ik, ik, ik het, het, het, het, het, toen ik er ook naar zat te luisteren... Sorry dat ik er niet helemaal even uit kon. Maar op het moment dat ik... Het, het leek net alsof ik met een boek bezig was. Oh, zo zo, uh, zo nou, was dat, dat ik, eigenlijk. Ik, dat vind ik een compliment. Dankjewel. Elk, ja, uh, het, elke, uh, wat, maar dan verklap ik al iets... Wat ik al uh, heb opgeschreven... Wat ik moet aanleveren. Uh, want dat, uh, daar ging het een beetje over. Dus, uh, dus het is... Uh, dus met Al met al... Mag, ik, mag jij je gelukkig prijzen dat er, dat er een positief verhaal aan ja, ja, ja, ja. gaat zitten komen? Dus. Maar de, ja, ik bedoel, ik ben ook uh, over het algemeen uh, positief ingesteld. En ik vind het uh, een beetje, ja, ik, ik doop mijn pen niet in de asijn, om het dan maar zo te zeggen. Dus, uh, maar dit uh, vond ik dus wel heel duidelijk, het, uh, het, het, het, het, het was zoiets... Het luisterde als een soort boek wat ik aan het lezen was. Zo oh. kwam het bij mij eigenlijk over. Nou, en dat vond dat ik, ik wel heel bijzonder. Uh, hoeveel uh, energie en tijd hebben jullie erin gestoken met z'n allen? Um, nou, we zijn... Even denken hoor. Um, december 2015. Hmm? Oudejaarsdag zijn we begonnen met schrijven. Zo. En toen hebben we daar een half jaar de tijd voor genomen ongeveer. Ja. Want in de zomer zijn we gaan opnemen. In de dus, zomer ja. zijn we al, al. Ja, in de zomer zijn we de studio ingegaan, inderdaad. Ja. En toen, uh, ja, weet je, dan gaat. Uh, je, moet, je moet tegenwoordig met. Een Heb je ook een planning dan in je hoofd ja, zitten van. van zeker, van, van, je, moet, je moet wel. Je moet een planning hebben om trainen richting je productie van je CD en van uh, hoe je cd gaat uitbrengen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus je moet sowieso hele tijdlijn al uh, ja, maken. En je moet. Een, een deadline vast. oké, okay, dan is die release, ja. 13 oktober, mm -hmm. voor de tijd moet alles af zijn. Dus ja, je bent, uh, daar ben je natuurlijk ook, ook mee bezig inderdaad, en vooral dat, uh, als je vinyl wilt persen, daar zijn zoveel hebben wachtlijsten, je gedaan, hè, ja, we mij. hebben hem op, op, op, op vinyl laten persen, daar dat, dat moet je echt al twee maanden extra voor uittrekken, om mm -hmm. dat te kunnen halen, want het zijn enorme wachtlijsten. Dat geloof ik ook om, graag. Uh, om dat te realiseren. Dus ja, en uh, ja, je, weet, je, je, wil ook, je wil een clip uh, ervoor uitbrengen. En een, uh, en een, en een, en een single. En dus ja, dat is, dat is een hele, hele planning achter. Dus dan moet je echt wat, daar moet je altijd tijd voor nemen. Om het goed aan te pakken, ja. Geloof ik graag. Ja. Um, Wie er een band die bij ons geweest is. Twee uh, stuks zijn daarvan geweest. Bariska en Ron zijn geweest. Uh, van This en Denial. En dat nummer dat heet Hide and Seek. Dat was een spark van uh, Stage Republic. Daarvoor Peace and Denial met Hein en seek. Dus uh, dat ook uh, weer even onder de aandacht uh, gebracht. Uh, vier minuten voor half negen. En jawel, uh, we hadden het even over het uh, proces. Het arbeidsproces uh, voor de totstandkoming. Tot Moeilijk woord in Jaap Koper. <lacht> ja. uh, alsof het uh, niks uh, betrof. Uh, van het album... Het album heet toch ook Itch. ja. zeker. Dat bedoel ik. Ik hou van gelijknamige titels in combinatie met een track op de plaats. Oh ja, is dat zo? Ja, Wired deed ik het ook. Volgens mij wel, ja. Wired was de single en het album heet ook Wired. Ja. En nu is de Itch de single en Itch is ook het album. Die ga ik even stiekem nog even de van het vorige album. Want ik blijf dat toch een waanzinnig nummer vinden, eerlijk gezegd. Um, maar over de band uh, gesproken... dan kom je dus uh, de zomer... Uh, ben, je, ben je door met... Uh, met uh, bezig om het, uh, om het album verder... Uh, echt uh, ja. smoel te geven. Uh, ja. Want dan, maar dan uh, begint het... Uh, werk om, uh, om het uh, aan de man... te gaan brengen, denk ik, toch? Ja, we hebben met een... Uh, we hebben met een promotiebedrijf... gewerkt... De Sin Mon uit Utrecht... Chelsea. Mm -hmm. Die heeft toen ons toen geholpen... Um, om uh, de, de plaat gewoon onder de aandacht te brengen van media. Mm -hmm. Want ja, dat, dat, is, dat is echt wel een connectie-ding. En daar moet je ook echt gewoon verstand van hebben. En dat is... Uh, hebben wij tot zekere hoogte. Maar er zijn altijd gewoon mensen die er verder in zijn. Die zitten ons nog geholpen. Mm -hmm. um, ja, en dan, uh, ja, je gaat je plaatje drukken. Je gaat voor promo zorgen. We hadden viniel. Uh, we hebben CD's. We hebben, uh, we hebben nog meer gedaan. Uh, we, hadden, we, hadden, we, hadden, we, hadden, we hadden tasjes. We hadden het oude, het, het oude materiaal. We hebben we nog. Uh, had er nog wel een aantal van, uh, van in de voorraad. Dus ja, je hebt dan genoeg, uh, genoeg merch en nieuwe shirts af te drukken. Ja. Gewoon, en dan ben je gewoon klaar voor je release en dan zorg ja, dat je gaat repeteren. Uh, en dat je dan alles klaar hebt staan. En, ja, dat was wel de release in de V11. Dat ja. was in mijn uitverkochtenshow. Ja, wat is dat voor een zaal eigenlijk? Ja, dat Want ik, is ik had Ja, nooit Je moet, moet je echt een keer gezien. heen gaan. Je ja. hoeft ja. het heel leuk vind. vinden. Dus altijd, daar is... Um, ja, de, de, de, de, je, ik zag dat er nog meer mensen waren die daar ook al een uh, release deden. Ja, van, uh, het is heel populair aan releasen, want je hebt kijk, Rotterdam gaat heel goed qua muziek zien. Ja, en, ja, heb ik in de gaten. Gaat goed, ja. maar kijk, Capodia is het al nog een beetje lastig weet je. Kijk, ja, het, het, het, hoogste, het hoogste goed zeg maar is daar Ahoy. Echt, ja. dat is gewoon groot, groot. Ja. Daaronder heb je nu de, de Annabel heb je gekregen zeg maar, dat is een nieuw podium, ja. Ja. maar er zijn ze nog heel veel zitten in met programmering en dat begrijp ik ook want. Ja, dat is gewoon, zij. zetten gewoon in op grote ex. Dus bent als de staat, zeg maar, die verkopen ja, ja, ja. daar gewoon uit. En dan heb je gewoon echt een goede avond. Qua. Ja, qua. Maar is die samen te vergelijken met, met Paradiso? Of. of met ja, wat, groot, wat inhoud, hè? Dus dat, dat ja, bedoel ik, volume, dus. dus. Ja, qua volume kun je daar wel. Uh, ja, ongeveer is het wel Paradiso af. En, en, en die V11? Het is iets kleiner, nog, Maar uh, V11 is een boot is een boot. Veel, is een oud lichtschip, zeg maar. En ja. in het benedendek heb je, ja. hebben ze ruimte waar een bar is... en hebben ze een klein podium gebouwd. Maar die sfeer die is echt te gek. En wij hebben nu in Rotterdam we hebben bijna alles gedaan. We hebben, Roadtown, hebben we gedaan, Baruch hebben we gedaan. Uh, Rotown is dus ook wel een... Rotown is, is, ja, ja. is, is ook wel een is echt een hele bekende toko, zeg maar ja. daar. Dus daar hebben we vorig jaar al onze release gedaan. En dit jaar... Um, vond ik weer 11 hele leuke. Dus daar ja. zijn we daarin gegaan. Het is een schip en er past ongeveer 100 man in. Dus het is ook gewoon van oké okay, jongens. Um, dit is capaciteit. Ja. En dan krijg je hem heel snel vol. Gaan zo, we, is, uh, gaan zo, we gaan zo nog even toch. verder uh, praten. Want ja, uh, er is nog genoeg uh, gesprekstof. Maar ja. we hebben natuurlijk ook de muziek liggen. Zoals deze band. Convoy heette de band. Band of Bad in the Sea. Dat moet ik er even bij zeggen. Wish that I could write to the sky and to the stars. Dat was een dus. Uh, Cry My Heart out. Van het album Itch van Kid Harlequin. Uh, ik zei net tegen jullie... en ook van. Uh, het, het lijkt wel of je uh, gewoon je ziel en je zaligheid uh, erin hebt uh, ge gegooid. Zeker ook met dit nummer. Ja, ik weet niet. Uh, uh, is de, heb, je, heb je gewoon. Uh, uh, heb je gewoon met dit album je ziel en je zaligheid uh, blootgegeven, eigenlijk? Ik denk uh, dat eigenlijk met elk. Album heb gedaan. de EP was denk ik nog. Um, denk ik nog wat mee. Dan doe je het wel, maar daar ben je nog heel onbewust van, want dan ben je gewoon aan het schrijven en dan ja, is het gewoon: oké, we zo'n leaks aanmaken. En ja. dit, dit, is, dit is de stel die we, die we gaan. Uh, dit, is, dit, dit is de stel die ik tof vind en dan, dan ga je daarvoor. Maar gaandeweg, en ook als je ouder, wat ouder wordt, weet je, ik word volgend jaar 30. Aha. Dan ga je toch anders denken. Over, <laughs> ja. over het leven en over dingen. En dan, en dan, ja, dan, dan, dan, dan schrijf je ook anders. Ja, dan, dan, ja, ja, dan, ja dat geloof dan, ik uh, graag. Dat is dat denk ik ook, dat denk ik ook zeg maar wat, wat, wat verandert zeg maar, in het schrijven. Denk ik, naarmate, naarmate je wat ouder wordt. Dat je gewoon wat bewuster bent wat je doet. En uh, wat je zegt. En, en hoe je dat zegt en ook wat je wil zeggen naar, naar, je, naar de buitenwereld, naar events, zeg maar, qua tekst. Wanneer word je 30, zei je? Uh, 14 maart volgend jaar. Oké. Okay. dus nou, <coughs> dan, uh, dat, dat, nou goed, ik ben 50 geworden dit, dit jaar. Dus ik voel me ook wel een uh, wijze, wijze snuiter. Het is een leeftijd van. Ik ben te oud om jong te zijn. Te jong om oud te zijn. <laughs> dus dat is een maffe leeftijd. Um, nog even over, over de zalen... waar we het net over hadden. Hè. Uh, uh, Roadtown uh, via uh, de V11. V, v, ja, de V11 inderdaad. ja. In, uh, dat is die in Rotterdam, boot. Ja. Die boot uh, ja. uh, dat Rotterdam behoorlijk in met zalen... aan de, de weg aan het timmer is. Um, want ja, uh, dat, dat brengt mij... eigenlijk ook meteen op, uh, op het verhaal... van ja uh, optredens doen... Uh, de bridge, ja, dat gedaan. hè? Dat was de is, uh, wanneer, dat de, was de, de de was vorige week uh, donderdag. Hm. Dan uh, je hebt wat nu een soort van nieuwe trend is bij uh, de grotere zalen. Is dat ze um, ja, welke zaal was het overigens? Dit was de Heineken Musical. Oh ja, ja, ja. ja. Dit was uh, wat, wat een trend is in die zalen. Is dat ze een voorprogramma hebben, hoofddek en na programma na is Eigenlijk een taak om de, de mensen aan vast te houden. Hm. Um, Sowieso is het initiatief van de zaal dat ze kennis maken met, met onbekendere bandjes. Mm -hmm. Die waar we was dan een mm -hmm. zeg maar dat die dus doorgroeien naar voorprogramma naar van een band. En dan uiteindelijk hoofdtek. Ja. Dat is zeg maar wat ze doen. En, en, en, en ook een heel belangrijk ding voor is zeg maar, dat ze gewoon de, de gasten, de fans, langer vasthouden in, de, in, in, hun, in hun doco. En wat gewoon... Dus zorgt uh, zorg, lekker voor de, de omzet. wat van is de, de, de omzet. Inderdaad, ja. Ja, ook bevorderd. Uh, zeg maar, dus ja, mm -hmm. gewoon zeg maar, zo lang mogelijk de, de fans zeg maar, in dat gebouw houden. Was het nog vol? Sorry? Was het nog vol? Het was heel vol. Ja. Het was eigenlijk wat... Je hebt eigenlijk twee, op, twee opties die je kan gebeuren bij een aftershow. Um, wat, wat, wat er gebeurt, zeg maar, als je ze staat spelen... is de hoofdact is net klaar. Of die gaat de laatste dieke spelen. Op het moment dat zij klaar zijn... krijg je een seintje van iemand van, van, de, van, de, van de HMA in dit geval. Van, hé, ik ben het klaar. De mensen die nu daar zijn, zeg maar, die gaan nu bewegen. En die gaan dus... Je kunt twee kanten op, of die gaan naar een trein of een auto om naar huis te gaan, mm -hmm. of ze gaan naar je aftershow. Want dus zeg maar, het, begint, het begint op de eerste verdieping daar, is een voor hele grote ruimte waar je zo 800, uh, 700, 800 man uh, mm -hmm. kwijt kunnen. En um, mensen van de eerste verdieping van de tribune, die gaan meteen die gaan via die kant. Dus die zien jou meteen spelen als je goed bent blijven ze hangen. De mensen die maar beneden zitten, die, kunnen, die hebben de kans om meteen naar buiten te gaan. Maar ze hadden ze maar overal, op grote schermen al gedaan. Een had ik een aftershow, kom boven kijken, zeg maar. Dus dat was heel goed. Mm. Dus op een gegeven moment, we zijn het eerste liedje aan het spelen. En ik zie het gewoon helemaal vol stromen. Tweede mm. liedje nog meer. Nou, de derde liedje het helemaal vol. Mm. En uh, eigenlijk, ja, we, scha we, we hebben heel weinig uh, eigen fans mee kunnen nemen. Want ja, die moesten een kaartje kopen voor altijd Brits. Dus er waren wel wat fans van ons die daar sowieso al gingen kijken. Maar eigenlijk gewoon heel veel nieuwe fans... Uh, ontmoet daar, die het heel erg gaaf vonden. En ook zo mm. nog een praatje willen maken. Dat was echt wel leuk. Echt ja. tof. Dat uh, gaat niet zomaar. Uh, want, uh, maar dan gaan we het uh, zo hebben. Want, uh, want ja, uh, om bij een aftershow uh, te komen en uh, te staan, daar zit natuurlijk wel bloedspeten en tranen ja. en arbeid in. En dat gaan we zo eventjes uh, met je doornemen. <laughs> maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, klaarstaan. Dit moet jou heel wat zeggen. Ik denk het wel. Daydream delusion. Deze voor Rosalie. <laughs> <Nee>. <laughs> ja, en uh, ze zit er ook gewoon in. Revenge! Oké, okay. ja. ja, even een even, even shout-out naar, naar Freek van de ja. Fruit, of, Fruit of the Original yeah. of Sin. Ja, ja uh, Freek, we moeten echt een keer <laughs> samenspelen als je het hoort hoor. We hebben het al zo vaak uh, over gehad. Ik weet niet of Freek ben er klaar mee. Ik zit, of Freek, uh, zit te luisteren, maar uh, Freek, Freek luister je. <laughs> Freek Philippi van uh, van Fruit of the Original Sin uh, met dat onmiskenbare stemgeluid. Het ja. uh, album The Black Lodge is ook alweer, denk ik, een jaar of twee jaar oud om inmiddels. En uh, je hoorde Sophia. Ja. Daarvoor hoorden we Daydream Delusion. Met het onmiskenbare stemgeluid van Floor. Ja. Maar Floor was een beetje verliefd geworden op een Australier, geloof ik. Tenminste, dat heb ik meegekregen. Oh, ja, Moet ik even van Roos vragen. <laughs> ja, zo Roos, dit iets. verhaal ken ik niet. Oh, uh, goed. Nou ja, goed. Het was in ieder geval zo. Heb ik het gelezen op Facebook. Maar goed, oh. als, het, als het niet zo is... Weet ik het ook niet uh, meer. Maar uh, de liefde was uh, volgens mij de oorzaak uh, dat de band uh, opgehaald is be te bestaan. Maar. Wie ben ik? Ik, ik, <laughs> ik denk dat, dat, dat die band helaas. Op, dat, dat de neus uh, niet allemaal op dezelfde kant op stonden. Ah, dat, was, dat vond ik jammer. Want, dat uh, is erg jammer, ja. ja. Um, over de uh, Alter Bridge. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de, uit de lucht vallen. Want ja, uh, daar is natuurlijk wel het nodige werk uh, voor. Uh, ja, ik, ik ben er al zo lang. Ik ben eigenlijk al zo lang bezig met, met, met, met, met, met de HMH. En er is, vaak zijn er, ja, er zijn zoveel bands die daar uh, in, in aanmerking voor komen. Mm -hmm. En uh, wij hadden vaak uh, de Charm the Fury, die dan uh, ken je dat toevallig. Nee. Nou ja, dat is, uh, dat is meer een metalcore, maar uh, ja, die, uh, ja, die waren ons al vaak uh, toch voor, weet je. En uh, die pakken ook vaak. Uh, vaak uh, andere andere, ...andere andere voorprogramma's. Hmm. Maar uh, toen, zei ik, uh, toen zag ik ineens dat hij altijd op Ritshow was verschenen. Nou, ik, ik, ik, ik heb contact met de programmeur die die shows doet. Ja. Ik zeg van... Hey, is de, ...mogen wij weet je? Ik nou, ja. oké, okay, uh, ik ga overleggen. En uh, toen was ik op vakantie in Frankrijk. En toen hoorde ik ineens van... ...ja, weet je, prima. We hebben contact gehad ook met de mensen van Mojo. Prima, altijd het doen. Ja. Uh, maar... Werk, uh, het, het, het is leuk uh, dat je er dan komt te staan. Maar uh, het, er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Dat ja. het dan wel heel erg goed... Tussen uh, ja, te uh, repeteren. En dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dat echt, voor dat soort shows plannen wij altijd een, een extra repetitie. In, gewoon, om even een keer zeker te weten. En ook gewoon even met, even met een nieuwe blik naar je setlist te kijken. Weet ja. je? Want ja. het, is het is een andere setlist uh, die uh, um, voor je uh, verstandige fans speelt. Ja. Want... Um, kijk bij het, het eerste liedje kijk als je als je meteen je, je beste song als eerste doet ja bij het eerste liedje moeten de mensen dan binnenkomen want ja. het gaat zo maar ja de, de bijvoorbeeld uh, uh, nou ook, ook een leuk pruimetje voor de voor de radio dan ja. aanstaande maandag doen we de show van placebo bij de Ziggo Dome ja. ja nou dus dan uh, placebo is dan klaar ja. en uh, dan staan wij op het podium al ja en dan, uh, ja, dan komt het publiek pas dan weg te stromen, zeg maar. dus ja. Als je dan je, je beste league speelt, zonde. Want dat gaan de eerste mensen niet horen. Ja. Dus je moet je set een beetje aanpassen. Zodat eigenlijk al het beste werk een beetje in het midden zit. Dus daar pas je set aan voor een aftershow. Dus, Hoe? Uh, ja. ja, want, want uh, dan moet je dus wel met een knallend nummer beginnen. Wat niet je beste nummer is. Ja, we, we hebben gewoon. Denk je dat, uh, denken jullie daar dan nu echt uh, bewust over na van, Ja, we uh, hebben ja? gewoon. We hebben wel, ja, we hebben gewoon een aantal liedjes die, die, die gewoon wel werken. Um, ja, die op verschillende plekken inzet kunnen werken. Oh. Dus die hebben we gewoon. En ja, we moeten ook kijken. Het is niet alleen maar naar het set. Je moet ook kijken naar gitaarstemmingen, weet je. En uh, ik moet ook goed kijken. Want de set is nu een uur. En. Een uur zingen is pittig. Ja. Dat is uh, wat we deden eerst altijd gewoon na nou, vijf minuten set. Ja. Dus nu naar een uur zijn we doorgegaan. Ja, dat is gewoon dat is wel heel heftig voor je stem. Dus je moet ja. goed kijken naar het set van. Oké, okay, uh, wat zijn de liedjes? Zeg maar, waar ik extra extra energie moet geven. Want het is niet alleen maar dat je vocaal gewoon sterk moet zijn, maar je moet ook energie kunnen geven en energie blijven geven. Toen krijg je het hele uur lang. Ja. Dus ja, dus dat is, je moet heel goed naar het set kijken waar, waar je dingen plaatsen, wat allemaal haalbaar is. Dus ja. Uh, goede conditie is dus ook belangrijk. conditie is belangrijk, ja. ja. ja, ja. Dus uh, hele avonden in de kroeg uh, zitten, nee, dus, uh, voor, uh, nee, dat is voor er dus dat, niet meer bij, hij, nee, joh, ik, ik probeer, uh, ja. ik, wat ik nu doe, is uh, ongeveer één of twee keer per week zwemmen. Ja. En daarnaast zit ik uh, al 7 uh, jaar op schermen. Aha, dat is, dat dus je bent uh, behoorlijk uh, conditioneel ik, ik probeer, aan? Ja, dat ja, ja. ja, moet wel. Het is een gevaarlijke business dit, joh. Zeker in, in, in, in, in, in, in gevaarlijke, gevaarlijke ja, business. Ge als je het op gezondheid zet, is het uh, van oké, heb je zo yeah. gedaan. Oh, daar uh, uh, oh, is een Mac Drive. Of oh, nee, we hadden wel iets te snacken voor het optreden. Dat soort dingen. Uh, uh, uh, als, als je daar aan toe gaat geven, dan is het einde. dichtbij. Uh, dat moeten we maar niet doen. Want ja, ik bedoel, ik ben vorige week eventjes bij bij mijn vriend De Tandarts geweest. En die... heeft ooit... die is ook weer bezig met een project. En die band... dat was een band... waar die mee bezig is. Maar die gasten die hebben toch ook wel wat... op hun naam staan. Die hebben dus gespeeld bij... Wat zei ik nou? Hoe heet die Duits bent, Marcus? Duitse band. Ramstein, ja. Ramstein, <laughs> Ramstein. Inderdaad. Je vraagt me... één daar. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ramstein, ja. Ja, Ramstein. Dus uh, goed, maar ik moet even kijken uh, of ik nog iets uh, kan, kan vinden van uh, van mijn uh, van mijn grote vriend. Maar ik kan hem uh, even nergens uh, trekken. Dus dat ga ik uh, ga ik even niet doen. Uh, ik kan hem niet even opsporen op uh, YouTube. Want, uh, maar goed, dan uh, zal ik even kijken of ik dat zo direct nog uh, kan doen. Uh, deze band uh, die, uh, komt volgende week langs. En dan heb ik het over uh, Dakota. En dat uh, nummer dat heet Icon. Die tot aan 9 uur gaat horen.